hele wijze bui vandaag, hij kan ook vragen beantwoorden. Oh, wauw. Wow. <laughs> nou, dan ben ik benieuwd. Dan heb ben ik nog maar een slokje. Wacht even hoor. <laughs> Zo, man. Maar... Even lekker koud, hè? Nou, maar dit is lekker koud, man. Het geeft gewoon een... Ja, de warmte en de kou samen. Dat is eigenlijk mooi. Maar ook net ook over tegenstellingen. De vorige keer had hij een lied gezongen, nog het ging over groot. Dus toen had ik een heel kort gedichtje geschreven aan de hand van zijn, uh, van zijn tekst. Het ging over dat we allemaal klein waren, ja. uiteindelijk. Zeker vanaf bepaalde plekken in de ruimte gezien. We zijn sowieso heel klein, hoor. Ja, Echt. dus dat vond ik heel mooi gegeven. Maar bij mij werkte het dan zo met tegenstellingen dat ik dan ook denk van... Nou, ik wil niet alleen klein zijn, ik wil ook groot zijn. Snap je? Dus ik, nog ik groot snap zijn. het wel en ook klein en toen dacht ja. ik... dan moet je af en toe uit het perspectief van een fruitvlieg of zo kijken nou dan zijn we toch uh, gigantisch dan zijn we groot ja ja we zijn ook voor sommige levende wezens gewoon in de wereld zeg maar ja binnenkort uh, zitten we op de 9 miljoen mm -hmm. ja dat gaat over ruis als je naar Xenos wil dan moet je naar Eindhoven daar hebben ze dan nog één ja, dat zou waarschijnlijk de laatste zijn. De laatste. Ja, ik denk zelf dat die naam, dat het vooral komt door die naam. Dat we dus in de wereld leven op het ogenblik, dat mensen niet meer, nou, de heersende cultuur niet meer van vreemde houdt, zeg maar. Ja, Xenos. Zenos. eng, ja. ja. Weet je dat dat vroeger van de Steenkolenhandelsvereniging was? Ja? Ja, de, de Mako was ook een de Steenkolenhandelsvereniging. Ja, vroeger wel, maar toen kwamen er op een gegeven moment van die, ja, ra, ra, wie waren dat? Want toen werd het ineens anders, toch? Ja, toen. maar dat was eigenlijk omdat vanwege het moederbedrijf vielen ze de macro handel ja. Want die, die, die gingen nog gewoon cola uit Zuid-Afrika Zuid halen. Alles gewoon. Terwijl het eigenlijk gewoon een, een, een boycott was. Maar ja, ze waren te groot om aan te pakken. De Nederlandse regering die gedoofde dat maar. zin is ook niet erg veel veranderd. De steenkolenhandelsvereniging is ooit voortgekomen uit uh, schippers die vanuit de, het noorden van Nederland, vooral Friesland en de Waddeneilanden, eilanden uh, met schepen voeren op Groot-Brittannië. Die brachten dan tomaten uit Friesland. Dat klinkt heel gek, hè, jongens en meisjes, maar tomaten uit Friesland, meen ben ik serieus. En wel, wel, welk jaar kan het spreken? Nou, dan zijn we toch wel aan het begin van de vorige eeuw. Aan het einde van de eeuw daarvoor. En die haalden dan steenkolen weer terug in dezelfde schepen naar Nederland. Dat was het hele ja. idee. Daar is het uit voortgekomen. Ja. Ja, ze hadden ook, ze uh... hebben nooit in de Nederlandse mijnbouw iets echt belangrijks gedaan. Dus echt een transportbedrijf. Ja, nou, ze hebben wel hand, ook handel in kolen. Ja, maar niet uh, uit Nederlandse kolenmijnen. Nee, dat klopt. Het is dus alleen maar heel internationaal ja, en klopt. met transport. Ze waren ja. heel erg transport. Het zit hier nog steeds in de stad. Ja, hoor. ja. Het oh, ja. zit nog steeds aan de Rijnkade. En binnenkort ja. weer aan het water. Want voorheen zaten ze daar ook aan het water. Ja, dat komt weer binnenkort, <laughs> binnenkort zitten ze weer aan het water. Ja, ja. Want wat je kon daar voorlangs varen. Dat was ook wel handig. Want de schepen konden daar aanleggen. Dus het was een goede plek. Ja, ja. Als als we toch over al dat soort oude dingen hebben, Sarasani, wanneer komt dat uh, weer terug? Want die plek bestaat nog steeds. Het staat nog steeds Sarasani ook boven de voeren. Ja? ja? Ja, dat komt misschien vanwege een of andere beschermd of zo. Misschien. Beschermd cultuur. Bezit. Misschien kunnen we het overnemen. Was die tent niet In van, het kader van een eenheidsstijl of een Nee, nee nee, nee, nee, nee, nee. Het is van uh, Gerda van Geemand. Oh, is dat maar, een, een zus van? Nee, dat is de ex van. Ah, maar, maar die houdt van die achternaam. Yes, yes. Net zoals Bianca Jagger. Ja, die blijft ook gewoon ja. Bianca Jagger. Als je gewoon een beroemde man hebt, ja. haal houd je van die naam. achternaam. Maar ik, ik zou dat toch leuk vinden, die, die oude sfeer daar weer. Ken je dat nog, dat je van die melk ja, en, en van die sappies kreeg? Ja, en, ja. En dat op het moment dat je er een beetje lullig uitzag, of dat ze dachten: van nou, gaat het gaat niet goed met die dus gast, kreeg je gewoon mango-sap. Niemand had ooit van mango's gehoord, weet je nee, wel. Ik weet het maar het nee. werd daar gewoon van echte mango's. Ja. Rijpen, die je niet meer in de winkel kan krijgen. Ja, ja. Werd gewoon sap gemaakt. Ja. En dan kreeg je dat, en dan voel je je toch te gek joh. Ja. Maar het mooiste was dat hij ook slangen konde in de koffie ja. En kroos deeltjes, of weten die kaaiman? Ja. Dat was ook onwollig. Zal ik even wat van ja, uh, Holly uh, laten nee, dat horen? Dat is, uh... is juist, op zijn minst vier keer. Tijdens die... discussies. Ja, wacht even, dit is iemand anders hoor. Die, die, die, die, die nou, wil nog even. Nee, nee, dank wel. Okay. Niet. Ja. Links, links van mij hier zit uh, Holly Hazebos en een hoop mensen zullen hem kennen. Kom er eens dus binnen, maar doe even de deur dicht als het kan, dat is wat makkelijker. Holly Hazenbos is... Uh, ben je nou eigenaar van die kelder of niet? Wat ben je nou precies? Ja, eigenaar. Hij is eigenaar van een kelder die ooit beschilderd was met draken met vurige tongen... waar ik alleen maar op de fiets langs door rijden, omdat ik dacht dat er binnen allerlei ontzettend griezelige en enge dingen gebeurden. Sarasani heette dat. Uiteindelijk bleek dat er alleen binnen af en toe een sticky werd gerookt, Maar ja, je hebt een leeftijd dat je dat heel eng vindt... en dat gaat dan vanzelf over. ik. Holly Hazenbos is uh, in die kelder... ...overgegaan tot een systeem... ...wat in meer steden wordt, uh, wordt toegepast... ...dat was het huisdierenschap. ...hij kocht uh, voor redelijke prijzen... ...goede stuf in... ...en verkocht dat dan aan zijn koffiedrinkende... ...en pilsdrinkende... Of werd er geen pils gekocht... Nee, aan, ...aan zijn niet-alcoholische... ...drankendrinkende nee, nee, nee. cliëntelen... ...dat is hem uh, nogal opgebroken... ...ik geloof een keer of zeven is daar de politie binnengevallen... ...omdat er dus... ...onoorbare praktijken werden uitgevoerd... ...dat was dus dat huisdierenschap. Oh, lief, eens even een beetje het kort. Niet alle zeven keer. Waar het zeven keer? Het waren heel wat keren dat bij jou de politie uh, werd. Zeven keer. Zeven. En Hoe kwam dat? Hoe ging het hier naar binnen? Wat gebeurde er? Drie keer op dezelfde datum. Drie keer op 23 januari. En ja, dat ging er een beetje aan toe in de stijl van pepperen. Hele antiterreurbrigade met kogelvrije vesten. Dubbel ook zachtgeweren, karabijnen, helmen met vizier voor. En iedereen plat op de grond. En waar, waar, waar, waar kwamen die binnen? Bij jou in de kelder waar iedereen een beetje aan een kop koffie zat? Ja, iedereen zat een beetje aan de koffie en was lekker stoned en zat te zwingen. Oh. <laughs> dus... En wat werd er dan geroepen of zo? Nou, ja, dan in één keer. Kijk, de eerste keer is het heel heftig, de laatste keer viert het al heel gewoon worden. <laughs> maar wel de eerste keer als je dan in één keer een heleboel vogels binnen ziet wandelen eigenlijk die helemaal niet roepen politie, en dan met dubbel over en karabijnen op je gericht en je allemaal plat moet gaan liggen. Want wij zijn in Burger wel? In Burger, ja. Nou, dat is wel ja. duidelijk, ja. Dus, dat was knap hier aan de eerste keer, hè. En ik bedoel, ik wou nog mijn kop koffie op drinken. dus er werd wel gezegd, Holly, als je je kopje aanraakt, schieten we je kop van je rond. Nou, ik denk... Als je een kopje aanraakt, dan ja. Je ja. Had... ja. Toen heb je dat kopje niet aangeraakt, neem ik aan. Maar het nee, is eigenlijk nee, niet nee. gebeurd. Was het alleen vanwege het huisdierenschap? Vanwege het feit dat je daar ja, ja. Het was wat, Het was wel leuk. Als je tot aan het eind van de bar ging... dan kon niemand zijn doop niet meer lozen. Maar iets verderop, vanaf de discotheek... wat verderop, hoorde je allerlei kreten... Weet je, en dan vlogen de zakjes te vlogen door de lucht heen. Dus <laughs> om te zien, weet je, was het gewoon wel geinig. <laughs> wat is het... Wat is er met jou gebeurd? Is het alleen zeven keer de schrik van je leven of ben je een paar keer opgepakt of ben je gestraft of hoe is dat verder dan? Nou, De eerste keer was dan in, drie, in 74 januari. Toen de tweede keer in januari 76. Toen was het een beetje kloten want toen was het moet je eigenlijk voor een man of zes, zeven moet je eigenlijk uitkleden. Van in je kont kijken. Nou, ik zeg al, ik ga niet de hele dag met een plak van een kilo in mijn kont lopen. Ja? dus ja. nee, zou ik ook niet nou, ja. ja. je voelt je een beetje een koe weet je <laughs> Ja, maar straf hoor. niet, behalve dat hoor, want dat lijkt wel echt nou, leuk, ik moest even naak de cel in en na een paar uur kreeg ik dan een overal zonder knopen dus die leuter kwam er steeds uit <laughs> want ik moest dan mee voor verhoor en ik bedoel, nou ik bedoel, ik loop daar voor jouw keer eigenlijk hè. Ik heb vier dagen met dag en nacht met fel licht aan eh, moeten zitten. Nou, ik bedoel, niet kunnen slapen, is toen al een klacht over ingediend. En toen, de laatste keer dat ik daar zat, toen zijn die bewaarders van die cellengang al van, oh jij bent ja, zo was die toen die klacht heb ingediend hè. Nou, mijn horen, daar houden we helemaal niet van. Hier, in het, eh, dit gedeelte van de cellengang. Daar kennen we elkaar al zo lang, we weten precies wat we kunnen en moeten zeggen. En we dekken elkaar op allerlei fronten, dus je klacht er toch geen zin. En als ah jij ja, op die manier gaat beginnen, dan zullen we jou ook dwars zitten. Dan is het extra hard lopen s'nachts door die gangen, de sleutels rammelen en eh, ah, inderdaad weer, wel, dag en nacht met veel licht, zogenaamd om de gevangenen te beschermen. De avond was nog niet echt af, dat zal u duidelijk zijn. Veel gasten waren niet aan het woord geweest. Gemeenteraadsleden, mensen die het bos aan Melisweert willen verdedigen, wijkcomitees, buurtbewoners die bang zijn voor opvangcentra voor hard drugs in hun wijken, maar ook verslaggevers van de illegale radio Gladiol en andere activistische publicaties. Vonhof als hoofd van de politie stond en staat centraal. We wilden de burgemeester hier in de studio uitnodigen voor vandaag, dat is niet gelukt. Hij gooide de hoorn op de haak toen we hem opbelden. Toen gingen we vanmorgen op bezoek bij de, onlop, onlop. de politie in Utrecht, de heer van Duisburg. Hoe reageert hij nou op die ernstige beschuldiging van Utrechtse mensen in het hoogte? Ik uh, moet me eerst keren tegen de titeling fascist-uïd. Dat wordt uh, nogal snel vandaag op de dag gebruikt. Uh, uh, ik vind dat dat. Ja. Ha, hij vindt dat dat... Hij nee, over niet te luisteren. <coughs> nee. <lacht> maar in ieder geval... Ja, tijd speelt Guus. Ja, hè? Ja. En op, dan moet je nagaan hoe vanaf 68 had hij een koffieshop. Ik vond, ja. Vanaf dat ik op de middelbare school zat, ging oh, ik daar oh, het heen hij is jouw held. Nou, nee, maar ik kreeg daar ook altijd lekkere sapjes en milkshakes en dat ja. soort dingen. Ja. En het grappige was ook dat je daar gratis koffie kreeg, maar de thee moest je betalen. Oh. Dat is ook wel apart. En die koffie vond ik niet lekker. Nee, die koffie die was ook hartstikke... Dat was echt vieze zooi. Maar ja, oké, okay, het was koffie. Maar die thee die hij had... He, dat was echt de moeite waard om daar geld voor neer te leggen. Terwijl Ik hou dus helemaal niet van thee. Maar dat waren dus allemaal van die... Ja, speciale, tropische dingen... Wat je toen nergens kon kopen ook, weet je wel. Gewoon, maar ja, we verkopen tenslotte al iets... Wat we nergens kunnen verkopen... Dan kunnen we die andere spullen ook wel ergens anders vandaan halen. En zo deed hij dat echt. Ja. Dat klinkt goed. Dus ja, hij kan leuk vertellen. Je blijft een bijzonder mens. Hij kan gein, geinig vertellen. Hij zegt over dat uitkleden. Dat hij dan... Met zijn zijn, je voelt je net een koe. <laughs> dat je overal bekeken wordt. Een stuk C gewoon, ja. Ja. Ja, de fake maar hij is wel humoristisch. Ja. Tja. Appa, toch? Ik moet zeggen dat wat ik overhoud van die tijd vooral... is dat, dat de tegenstellingen waren groter... maar toch had je meer vrijheid. Ja, veel meer. En uh, als, het, als je gepakt werd, dan werd je ook gelijk in elkaar gegaan. Ja, Ja, ja, ja. Maar... Um, je snapte hem. Ja. Op een van andere manier begreep je het ofzo, zo, hè? Nou, ja, maar dat vind ik toch. Dat is iets wat, uh, als je kijkt, de overheid heeft sindsdien enorm controle over de samenleving gekregen. Ja. He? Waardoor het uiteindelijk aan de buitenkant heel relaxed lijkt. Ja. Maar van binnen, als je gaat kijken van wat je wel mag en wat niet mag. Oh, kijk, mensen hebben zowel gereageerd op de het gesprek hiervoor als daarna okay. <laughs> en dan maakt iemand ook een grapje <laughs> Kijk. Tina Turner heet ook nog steeds Tina Turner ja, ja zie je dat is het en vol met suikers mango gratis okay. sapje gratis jointje ja. Royal Libanon wordt hier genoemd ja dat had hij hij had hele goede Royal Lebanon, echt de, de mooiste Royal Libanon ever dat oh, is Els trouwens hier. Kijk, nou die heeft wel een beetje kijk op. Ja, inderdaad. Ja. We, we, we, we deden het verleden ook met uh, dit verleden ook. Met <laughs> ja. Nou ja, ken al niet? zo oud? Nou, kijk, dat is zo gek. Dat we verschillen niet zo veel volgens mij. Maar... Ja, maar volgens mij kennen we elkaar wel hoor. In ja, wel geval, we moeten, moeten echt heel lang langs elkaar heen ja, te Ja, lopen nee, zijn. ik zou een totaal het. andere scene, joh. Oh jee. Ja, ik had heel, destijds helemaal geen politiek idee. Ik zat alleen maar achter meisjes aan. Oh, <laughs> Hans. Heb jij, uh, kun je een interviewtje doen? <laughs> nee, dat gaat bij hem vanzelf, heb oh, ik Nee, nee. nee ik ben nou wel heel benieuwd. benieuwd. komen we er vanzelf. Jij zat echt vanzelf. alleen maar achter meisjes aan. En je kwam erachter dat de leukste meisjes toch politiek of punk. Ja, dat is jammer. Daar dat kwam jij wel achter, hè. Daar ja. kwam jij heel snel ja, achter. Ja, dat klopt, Op de dat, een of andere manier. Dat klopt. Dat is die vrijheid. Dat heb ik zo gewaardeerd, hè. <laughs> dat ik kan, kun je die, die band is uh, een Hawkewind. Ja, en die heeft zo'n. Een uh, beetje maken? tam hoor, mensen. Horkwind, nou, lekker beentje. Oké. Okay. Ja, zij maakten ook een soort punk, alleen was het zeg maar intelligente punk. Ja, oké, okay. een beetje tam. Nadenkpunk. Echt enorm ruig. Uh, Lemmy speelde daar ook in, de bassist ja. van Motorhead. Maar het allermooiste was van die band dat zij. Er was een keertje op een optreden, er was een meisje zond vooraan. En dat was zo in vervoering geraakt van hun uh, muziek. Dat ze het podium opsprong heel veel dansen al haar kleren uitgooien. Wauw. Ja. Dat heb jij nog weer hè? Het is ultieme vrijheid. Maar het mooie is nog, nog dat vervolgens de band haar gelijk ingeleid heeft als bandlid. Kijk. Hier. En ze ging dan elke avond als ze ging optreden dansen bij Hawkwind En dat ging regelmatig bloot. Ja. Dus uh, dat was ook, in die tijd moet je je voorstellen, dat kon ook gewoon. Ja, maar moet je je voorstellen. Als je nu door het Willeminenpark rijdt, vroeger zag je daar ook gewoon topless dames. Die lagen ja. daar gewoon ja. zo te zonnen. Nu is het al de hele tijd mooi weer. Ze hebben allemaal van die rare korte broekjes aan met tot over hun navel. echt. Ik weet ja. niet wat het idee is. Het schijnt oh, helemaal modern oh, oh, oh. te zijn. Of van huilen. die bloemenbroeken die dan helemaal vast zitten hier. Nah. En dan vraag je je af, als je nah, naar de, de wc ik... moet, hoe moet je nou naar de Kom, wc? Maar laatst was ik in Overvecht. Bij zo'n feestje, dat was van mijn zoon. En zij hadden dus een bepaald feestje op een bepaalde manier georganiseerd. Ook onder eigen regie, met hun eigen regels. En ik zou durven te zeggen dat het dus eigenlijk nog steeds bestaat. Zeg maar, zo'n zo soort vrijheid. Maar dat uh, uh, het moeilijker zoeken is. Of wat natuurlijk allermakkelijkste is of het beste. Dat je het gewoon zelf, dat soort gelegenheden organiseert. We hebben het allemaal zelf mogen ontdekken. We hebben in ieder geval de ruimte gehad om dat te ontdekken. Desnoods op af en toe wat stiekem wijze. maar wij hebben gewoon die ruimte ook genomen en die konden we ook nemen. Hè, toen konden we gewoon eh, op 14 jaar geleden de kroeg instappen en zeggen: Doe maar een biertje. Ja. Ja. Double Diamond Pup van die halve liters. Yeah. Ze hadden ook, ook hele liters. Ja, maar ja, daar kun je niet bij beginnen, <laughs> weet je wel. <laughs> ja. kon je bijna aan dragen. <laughs> Jolle, ik. ik. Zo vaak dronken op school gezeten vanwege dat... Ja, dat was dan weer een goedkope rosé bij de sluiterij ergens uh, bij het winkelcentrum vlakbij. En dan uh, gingen er een paar gasten die haalden dan drie of vier flessen hadden we allemaal geld erin gesameld ja, En dan ja. zo snel mogelijk ja, achterover en dan de volgende les in. Ja, toen waren ook de winkelcentra s'nachts niet afgesloten. Dus je kon nee. gewoon in het winkelcentrum, kon je daar bier op drinken. Ja. Gebeurt er gebeurde gewoon niks. Als je een beetje rustig bleef gebeuren, er gebeurde ja. gewoon helemaal niks. Geen camera's ook. Nee, was hij nog allemaal niet. Nee. Besonden, niet. Ja, camera's bestonden wel, maar niemand uh, had dat. Want maar dat is wel... Dus je moet veel ingenieuzer zijn even ten dagen... om, om uit het zicht van de overheid te blijven. Hoewel het ook heel veel mensen op dit moment in Nederland... ook heel goed lukt. Tuurlijk, maar ik, <lacht> ik heb vandaag een oude man gesproken. Ik denk dat hij toch zeker een jaar of zeventig was. En die zei, van vroeger ging ik met één gulden. Hè, kreeg ik van mijn moeder, ging ik naar de winkel... Dan haalde ik gehakt en dit en dat en van alles en nog wat voor die ene gulden. Maar ja, tegenwoordig heb je camera's. Dat zei die dus echt, hè. Dus een gedachtesprong is <laughs> dan? Wat is een sprong? Nou, Hans ja, die toch wel. Hij kocht de goedkope dingen waarschijnlijk. Ja. En hij jatte ondertussen uh, de dure dingen. Snap je? Maar dat kan oh. niet meer. Oh ben ik naïef hè? Oh. Oh. <laughs> Nou ik heb het zelfs nog een tijd gedaan met camera's. Uh, gewoon kijken waar de camera's hangen en uh, door je hoek. Uh... Ja vroeger was het leuk met die spiegels. Oh. Van... Oh, die spiegels uit, weet ik nog wel. Als, als jij niemand ziet, ziet ook niemand jou. ik denk dat ik sindsdien ook niks meer uit de winkel heb gestolen. Nee, maar zo ben ik ook niet. Maar Hans heeft dat een tijdje lang gedaan. Die, die was echt ge, ja, geoefend. hè? Ik was gewoon een klep toen maar. Serieus? Tijtje. Een tijtje. Ja, het is, het is, het is, ik ging het gewoon een regelmatig een keer of drie, vier. Kom lekker dichtbij zitten, je kunt mensen horen. Ja, hey, mensen ja, ja, kunnen hem sowieso horen Ja, dat is zoiets mooi van het hele systeem. Lukt allemaal. Maar het grappige is... Ik heb er toen een liedje over gemaakt. Een soort gedicht over gemaakt. En daarna is het gestopt. Was het ook... Uh, nou, dat werkt dus. Ding. Dus mensen schrijven het van je af. Bijvoorbeeld. Als je ergens last van hebt, schrijf het gewoon van je af. Yes. Geef het gewoon toe. Of teken het van je af. Ja, precies. Dat kan ook. Ja, toch. Volgens mij kunnen... Sommige mensen, als het ware, een gevoel overbrengen op dat doek... ...zodat de toeschouwer ook weer dat gevoel kan krijgen. Nou, tot, tot aan mijn zestiende heeft iedereen mij altijd wijsgemaakt... ...dat ik heel slim en heel wijs was. En dat en... geloofde jij? Ja, dan moet je je voorstellen dat ga je op een gegeven moment ook geloven. Yes, yes. Als en als vanaf de de mijn stond... zeventiende ja, nou... kwam ik erachter dat ik gewoon ongelooflijk dom was. Ja. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk gewoon zo'n stuk gelukkiger geworden, jongen. Dat wil ja, het gelukkig ik niet het weten. Domme en het lukt me nog steeds niet om, om af en toe dat andere stukje te verbergen. Ik denk ook inderdaad... Als je slim stukje of domme stukje? Ja, het is voor de luisteraar. Als je he? te slim bent, dan denk je misschien te vaak na. Nou, Volgens mij, zodra je denkt dat je slim bent, ben je dom. Ik denk dat het ongeveer zo zit. Dat is het, ja. Oh, dat is het. Ja, ik ben heel slim. Oké. Okay. Nou, kijk Hans, dat heb je goed geregeld. Oh, ja. Nou, ik ben ook wel slim. Zie je, ik, ik, ik ook, ja. En het gaat gewoon zo. Ja. <kij> ja. Mooi is dat, hè? Ja. Ah, nee. Zeker. Summar, kijk, de, het, headset, het, verhaal, het, zit <laughs> het verhaal, zit daar tussen. Het yeah. verhaal zit er tussen. Ja. Dan vertel het verhaal. Tussen dom en slim. Ja, dus je gaat van dom naar slim, en dan weer naar slim, en dan weer dom... Dat noemen ze ervaringsdeskundigheid. Okay. En daar kun je dus een leuke baan mee scoren. Ja. Hey, oh nee, maar ik ben ervaringsdeskundige. Zoiets als ik kan u nooit ergens anders krijgen. Ja, dan kun je andere mensen helpen met het probleem dat je zelf hebt. Ja, hey, dat leuk. Hans, heb je een probleem? Ik kan niet zo snel een versin. Okay, maar dat wel, komt vanzelf. Oké, okay, nee, wij, wij praten er wel over in. Uh, op yes. in Misschien als, kunnen mensen, de luisteraars kunnen wel in een probleem uh, komen. We kun, ja, mensen, komen met problemen, wij lossen ze op. Ja. Afgeleid. En we hebben een luisteraar in ieder geval die eindelijk op de chat is gekomen, Gert-Jan. Ja, dat is heel bijzonder. Hoi Els, ik zie ook een foto van je trouwens, Els. Ja, dat komt, die, die is daar. Ja. En, en die andere is mijn moeder. Ja, ja. Maar dat is toeval. Nee, nee die, die hou ik alle twee toevallig van. Ja, ja, ik snap het. Ja, ja. ja. dat is mooi. Portretten. Ja. Ik heb ook een portretje van mijn overleden vader. In het maar dit waren portretten in het kader van een afstudeerproject. Eh, waar al staan. En dan moest je serieus en het moest allemaal. En het moest anders zijn. Vaak dan vind ik dat ook mooier. Vroeger was het toch heel gewoon om serieus te kijken. In plaats van zo'n Jongen, ja, Dat op, gaat truc. wel neer. Dat is super interessant. Ik, ik ja. weet niet of die foto erachter staat. hoor. Maar in datzelfde project is dus ook volgens mij. Deze foto gemaakt. Moet je kijken. Ja. Nou dat is toch echt sweepertje of? Uh... Ja nou het is. Uh, ja het zou best wel een sweep want... kennen wees. Met toch een Dan knappe ik, man. Je man. Ja, en je tijd ver vooruit. Dat wel. <laughs> dat wel, ja. Ik weet niet, herinner je dat nog, Ketwies? Ja. Nou, zover ben ik mijn tijd vooruit, zou ik zeggen. Ja, uh, Gewoon, uh, ja. Ik heb ook een leuke kikker. En een pad. Kikken zijn ook mooi, hè? Ja. Zeker weten. Ja. Hey, maar waar maak je foto's van kapotte fiets... en neemt het niet even mee en zet het ergens neer... waar het gewoon opgehaald kan worden? Uh, dat was denk ik in beide gevallen wel zo, hoor, Dat het okay. opgehaald werd. Die één, als je goed kijkt... zat er zelfs een sticker omheen. Ja. Dus dan wordt die opgehaald. Ja, maar ze waren wel erg kapot, hoor. Dood, dat wou uh, ik zeggen. Het is nee, je moet toch niet zo heel gauw mee? Nee, dit is <laughs> gewoon, je kan er niet meer echt wat mee. Nee, Gevouwen frames en zo. Hoe, hoe, hoe blijven zulke dingen ergens liggen? Wat is het idee van mensen om. Nou, die ene kwam uit de sloot, zo te zien, dus die had Welke een tijdje die? in de sloot gelegen. En die andere, die stond op een. die stond waar ze al enorm druk aan bouwen zijn bij Hoka terreinen. Stond die gewoon in het zand tussen de bouwen gebeurtenissen. Maar het mooie was, die stond boven en er groeiden al bloemetjes door het frame. Dat vind ik eigenlijk ja, denk, eigenlijk ik vond het hele een hele mooie foto, man. Ja. <laughs> Serieus, het is echt een supermooie foto. waar waren het gewoon. <laughs> maar ik heb hem wel even afgevraagd. Nee, jee, man. Wat een rare wereld. Ja. Ja, ik, wou, ik had nog over gedacht om het de Dead Bikes Society te noemen. <laughs> ja, zoiets. Maar dan moet je er meer hebben, denk ik. voel dat het echt een goede society is dat het kan gaan brieën. Ja, nee, maar inderdaad, ik denk als je dus... ...weesfietsen zou verzamelen, zo heet het... ...dat je dus tot een enorme stapel zou komen. Ja. Misschien is het wel een goed idee eigenlijk, hè? Toch? Nou, Bobby is weer terug. Bobby die springt namelijk erop en eraf... ...en erbij en... ...en erop en eraan. Ik hoop dat Gert-Jan ons gehoord heeft... ...want uh, het is leuk dat je luistert, Gert-Jan. Gert-Jan van de... Ja, dat ...ja, dat is ja... Heb, misschien heb je hem wat te vertellen. Heb je echt een, een liedje wat funsig is of zo? Daar houdt hij van. Houdt aan van vunzig? Ja, misschien. Heb nou, iets zegt. Daar heb ik een hele tijd eigenlijk uh, niet aan gedacht. Kijk nou, Hans denkt voor het eerst sinds tijden weer om funsige dingen. Let op! Laatst wat ik wat van de diagree. Brukkepoepen, kakkepoepen, strand. Ja! Ik liet een scheet en de kwam wat mee. Brukkepoepen, kakkepoepen, strand. Sindsdien hou ik die krimp, spiek, rampachtig gesloten. Brukkepoepen, kakkepoepen, strand. Bang dat het naar buiten komt gespoten. Brukkepoepen, kakkepoepen, strand. Ja, dat is brukkepoepen. Borrelende gassen lichaamsappen, broeke kakken kakke Gevoel alsof ik uit elkaar zou klappen, broeke poepe kakke poepenstroom. Borrelende gassen, oh nee dat was een andere. Welke de boeren knetteren scheten, broeke poepe kakke Wat had ik gisteren ook alweer gegeten, broeke poepe kakke Ja dat is broeke poepe Kaken, broeke, poepe, kakken, Ja, dat is broeke, poepe, kakken. Broeke, broeke, broeke, <laughs> broeke, poepe, kakken, poepe, strand. Hapo, teken het plafond. Al die gasten die zich ontlast. De broeke, poepe, kakken, En daarmee het milieu belast. De broeke, poepe, kaken, Je ziet het nooit op de tv, een Kakken poep Maar als je het krijgt, heb je voordat je het weet, vlekken in je pantalon. Ja, dat is broeken poep, kakken poep. Kakken poep, kakken poep is Ja, dat is broeken poep, kakken poep, kakken poep. Kakken poep is strong. Appa, het plafond. Dat is niet vies, toch? Hé hey. Maar ja, eigenlijk. Nou, ja, ik vond het mooi. Ik vond het ontzettend mooi. Ook plastisch uitgelegd gewoon. Dat je ook gewoon echt helemaal de feel kreeg, zo ik maar zeggen. En dat je echt het plafond zat. Dat je ook echt de, de, de, de, ja, de glibberigheid en al dat soort dingen deed dat je ongelooflijk mooi geportretteerd hebt. Je bent eigenlijk een soort schilder met woorden. Zo van: ik kijk in het rond, overal stroom, ik vraag mij af of is dat wel gezond Ja, dat zijn belangrijke dingen. Ja. Het antwoord is: ja. Kijk, als je, als je ongeïnspireerd bent, dan kan zoiets toch ineens weer inspiratie geven. Zelfs zoiets. Dat is het. Dat is sowieso. En inspiratie. Het... levert op een gegeven moment, als je het niet meer hebt, heel veel transpiratie. Dus doe alleen maar dingen als je inspiratie hebt. Want transpiratie... Nou, ik moet zeggen, oefenen, weet je wel. Dat... Daardoor ja, ga je soms trans... transpireren. Als het je het ja als ik ook Als ik helemaal los ga met zingen en zo, oh, dan heb je ja. ook wat te Zeker. Je moet niet zeggen dat je los kan gaan met zingen. Want we hebben neuromans op de chat... En die wil eigenlijk alleen maar muziek. Alleen maar muziek. Ja. Kijk, kloeder. Nou, heb ik daar wel een oplossing voor? Dan kunnen we even luisteren naar een vriendje uit Ierland van mij. Uh, misschien is dat leuk. Ik weet niet of, of jullie het leuk vinden. Hij heeft hier ook al een keer uh, opgetreden en zo. Was ook ongelooflijk gezellig. Gavin Mee. En uh, hij maakt gewoon ongelooflijke liedjes. Gewoon uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, kijk, als we verder gaan op broekenpoepen... Hoe? Broe, broekenpoepen, kakkenpoepen, stront. Mm -hmm. Precies, als we daarop verder gaan... Ik zei het, hey, kun jij het ook zeggen? Nee, ik... ik heb het, het net effect, geprobeerd, uh, toen lukt het niet en nou lukt het in één keer. Broeken, poepen, kakkenpoepen, stront. oké. Okay, yes. nou, en en die, die hoef je niet uit te Stront. Turn up the contours of a rainbow crosswind. Handled down the stage. Rap right on the bark through rose and cracked old. Penny farthing chased by I'm soldier. dying. a second after a moment. So and oh. she said, Please translate. She came up real excited on the morris book. I lost her. What a turn of soul. so old. Penny Farthing Tag Teams, I'm still darling. Penny oh, Farthing, I think we'll let it all. Yeah, yeah, is it's a long tradition. She wants me now in a native town. But how do I retort to Sprague, the Netherlands? zijn muziek gewoon draaien. Dat is gewoon een vriend. De eerste keer dat hij ooit een keer op de radio was was hier. En sindsdien heeft hij zoiets van. Yo go go. Oh wish I could speak it. Zou je ook wel wat kunnen suussen. En dan dat ja, je ja. doen. Ja. Kan, stuur gewoon alles in mijn ja. nee. Ik ja. is mooi? Ik vind het heel mooi. Ja. Het is een hele grappig jongen. Want hij staat hier dus bij mezelf. Het is net Robbie vergeten is... so, met je violen. Maar dan, deze Hij zingt zo, I shit just stay I'm going to throw away from Joey's single I'm still ook een biertje bij waar in middle Ken man, ik denk, hoe nee, zit ik doe, ik doe het, wil steeds goed Nou, het zit in die groene tas, alsof direct achter je. Oh, goed Oké. Okay. Nee, maar dan weet je dat. Ja. Ja, ja, ja, maar ga je dat ja. niet nog een keer uit. Nee, nee, nee. Nee, maar je hebt, jij hebt soms, ik ben ook wel soms in de stemming, dat ik gewoon een bier ga lopen zoeken. meestal, okay. meestal vind ik het ook wel. <laughs> ik heb gezegd, voor de zekerheid blijkbaar, een blikje in de schuur gezet. ha, <laughs> ha, ha. in Amsterdam moest zijn om door te breken. Nou, dat lukte dus niet. Nee. Toen hoorde hij. Maar ga niet weg? Ja, ja. Ik weet niet of je een kind wouw zo, altijd mee Ook in een jazz. Ja, ja. Maar die speelde vooral Bas. ja. Oh, ja. In ieder geval... Die bracht hem dus mee, nou, dan gaan wij gewoon naar een radioshow, show, maakt niet uit, duurt twee uur. Dat gaat gewoon niet uit. Wat Gitaar! Oh, die liedjes die ik nu speel, hij speelt eigenlijk nog steeds niks nieuws. Het probleem is, in Amsterdam lukt het niet. Hier op de radio, ja, verwacht hij ook niks van. Toen is hij naar Ierland teruggegaan. En in Ierland is hij nu een held. Want in Olicue is het gewoon om een muziekje te hebben en dat er iets is. En het is een levend iemand. En dit, mensen kunnen dat. Ze kunnen gewoon echt een hele avond vullen. Dit is een soort Beatles-achtige ervaring. Ja. En het is één iemand die het neerzet. Ja. Want voor dit soort dingen heeft hij gewoon zijn dingetje, klikt hij aan en dan doet het zo lang precies zoals dat. En dan gaat het weer uit. Ja. Weet je wel, dat is tegenwoordig op tv ook. Ja, ook, die een mooie doorbreken. zanger. Ik ja. ja. dat hij nou, goeie, goeie zanger. Dus ja. het zo ja Dat ook met Roos. Uh, ja. maakt maakt heel orkest. staat hij zijn eentje ah, aan. Ja, taartje ja. Zat die taartjes uh, Hij maakt alles wat iedereen bij zich je tv koks Ja, wil eigenlijk doorbreken als straatmuzikant? Ja, ja. Nee, dat is ook een kenmerk van goede muzikanten. Dat ze op verschillende wijzes kunnen doorbreken, zeg maar. Ik, probeer dat, ik maak mezelf ook tijd bij dat ik zowel een singer-songwriter kan zijn als een. Maar dit is lucht van hem. Hij heeft altijd van die eindjes. Alsof het in de verte verdwijnt. Hier hou je van, ja, de klok is slaan. Dat vindt hij mooi, hoor. Ai, ai, ai, ai, ai. To to ja. Nou, pas op voor de muggen. Het zijn alleen maar vrouwtjes. Maskeed. Private, I mean, my my contortionist hands become untroubled bags tonight. Grieving for touch of a little gravitational skin. Yeah. And a corrosive mm -hmm. side of scratching only. a and, and, mm -hmm. and the, on the second one um, is a TXC board. And board. En nou is al nou die boorstmeer, blijkbaar, ik weet precies welk wat het is, bij de vuurman. En ik voelde er zo'n dat ze geen in school zien. En de plebbel is wel goed. <laughs> die eten wat leeg hoor, Ja. Ja. ik volgens mij zou het best minstens zijn als dat wel. Daar hou maar van, die M&R van. Ja, ja. Ja, dus die M&R is er over gehouden en wat ze doen met, met... Ja, ze komen zitten bij mij op de schutting. Mooi, zo... ja, dat is je Ja, ik allemaal houden. Die bijten ze eraf, hè? Ja. Het ze eraf. En dan brengt ze terug, maar ze weten niet helemaal. Dan gaan ze houden. Nog, nog steeds een beetje. En ze ze toe, dat is toe, dat terug. Dan komen ze water halen. Ja. Ja. Dan gaan ze dus die, die zo daar zo. Verder bijt in water. En bijen somper. Weet je wel. Dat is echt bouwen man. Dat is echt bouwen. En met elkaar zijn ze mooi man. Weet je wel? Ja. Ja, dat vind ik wel. En uh... ook versnijden. Joost, die heeft een jongetje. Dus men een beetje Ja, hetzelfde proberen. iets Dat ik wel een eens interesse voor de nature lies. En dan direct op heen. Dus er ging van alles nog wat doen. mee op gaan eh en en de likes en auto's is ook best best best best best best best best best best best best lekker gestopt. En best best best best En te Mooi. Mooi. Mooi. Hoe heet die gast ook weer Guus? Gavin May. En Met dus een... M -A in... nee, is een M-A-I-K. Gavin. Gavin M-E-E. Ah, en-mi. Gewoon mee in het Nederlands. Mee. Ja. In mee. Gavin mee. Ja, hij komt uit Ierland en dan spreken ze alles anders uit. Mm. Dus daar heb je ook Garda in plaats van police. Ja, toen dus staat er iets en dan spreek je uh, het uit en ja, het dan, dan, dan denk je het verkeerd van, uit. Begrijpt niemand wat je bedoelt. Als je in Wales bent, is het nog gekker. Hè? Dan ja, is ja, het gewoon... begin dan aan, hoor. Ik ga ja, dit in. Ik ga ja, dit in. Ik ga dit in. Ik ga hier. Ik ga En dan denk je van... Zo. Goed gezegd, man. Nu is het super groot. Ik <laughs> Ik voel me gewoon weer een wereldburger. Uh, ja. Nou, ik heb, met muziek heb ik het heel sterk: dat het mij niet uitmaakt dat ik het niet versta. Oké. Okay. Omdat voor mij komt uit de bedoeling komt meestal wel over. Als je het goed neerzet, komt het gewoon de bedoeling uit wel over. Ja. dat je het verstaat. Zeker. Hij speelt in Dublin de komende. Mooi. De tiende. Dus je kan naar Dublin. Als je naar Dublin gaat, dan kun je om 9 uur s'avonds. Je... Met EasyJet voor 40 euro? Ja, dan kun je naar Gavin mee. Hm. Ja, ja hoe lang gaat dat maar goed, joh, 40 euro. In mm -hmm. jet. Nou, dat kan heel lang goed gaan. Vanwege dat de belasting niet gaat omhoog. Dat wordt namelijk 2,60 euro. <lacht> ja, nee, serieus. Hm. Schrik niet. Hm. 2,60 euro, hè. 2,60 euro. Je bedoelt, voor 2,60 euro kan je daarheen? Nee, voor 2,60 euro, dat is de belasting die we nou gaan erbovenop gaan gooien. Want iedereen wordt boos over dat er geen belasting opgegeven werd. Nou, er wordt nu belasting opgegeven, 2,60 euro. Hmm. Zullen we ook een beetje met twee spelen? Dat, uh, hou je niet kan je wel. Ja, nou, ik wil het wel proeven. Oh jee, ah, wel oh jee. Want ik speel het allemaal zo simpel. Ja, maar de, de microfoon staat aan, hè? maakt niet uit. Nee, maar. Hij kan hartstikke goed spelen. Oké, okay, ja, ja, maar. maar eh, Hou je wel rekening met jezelf? Dat je, je wordt nu geportretteerd op de een of andere wijze. Dat vind ik wel super ja. En het wordt ook opgenomen en zo. En, en Jaap is er ook, dus het wordt zelfs gejaapt. Ja, Jaap is er ook, maar dus aan de andere kant is ook een Jaap. Luister, vriend. Ja, luister, vriend Jaap. Like not Step into the dark, without sadness or remorse. Jammer dat dit van een MP3'tje kwam, maar kun je ook live iets spelen? Ja, ik voel me bij zo ongeïnspireerd. Nou, het, het Misschien heb lang. ik nog wat spiritualiën. Uh, maar, uh, maar er zijn spiritualiën. Ja, mm -hmm. precies. Zeker. Bia. Bijvoorbeeld? En oefen. Hoezo? En wat was dat ook ongeveer? Op basis van. Aneis. Aneis. Aneis, maar ik heb hier ook 98% uh, uh, pure. Dat is voor een bij daaier. Als je dan uitademt en je houdt er een vlammetje bij, dan word je als het ware voilà. een draak. Als je inademt, dan brand je van binnen helemaal uit. Man. Dus ik zou het niet proberen. duidelijk dit is live jongens ik vind dat jullie het ongelooflijk goed zijn. Ik moet zich even yeah. inhouden, want het is op de radio en dit is nogal hard, het is veel harder dan de muziek en, en, en de sprekers en zo en de zangers en, en iedereen die er verder bij is, hou alsjeblieft op, publiek, okay? alsjeblieft. Zo, so de zeggen zegt, het blijft maar doorgaan, joh. Dankjewel. Zo. Kroost, jongens. Ja, kroost. Subtiel. u, Proost, ik vond, vond die eerste opname van jullie twee vond ik leuker dan de tweede Maar dat was meer vanwege de... Uh... Nou, ja. dat is soms moeilijk te omschrijven Precies, leg jij dat nou eens even uit hoe dat kan? Want de mensen begrijpen dat ja, ik vaak het het Ik en... vind het zelf dus ook moeilijk te omschrijven Leg dat nou aan nou, misschien ligt het dan Guus. Het is sowieso met mijn zijn schuld. Het is een eigen weet je gehoor. En Daar heb ik geen probleem mee. Maar aan de andere kant zitten er ook nog twee mensen. Die gewoon lekker uh, hun best proberen te doen. Samen iets van te maken. Ja. En dan is het wel zo. Met uh, improvisatie. Heb je, vaak, heb je regelmatig dat het even. Niet helemaal. Maar soms. Na een tijdje. Als je elkaar wel. Begint te begrijpen dat het ineens samenkomt en verklinkt. Nou, maar ik vond het, dat subtiele vond ik ook lekker. Zeker snap je? een beetje ook. Als je openheid wat meer in. power achter kunt, dan had je dat subtiele beter kunnen oppikken. Snap je wat ik bedoel? Dat als ineens dat subtiele. en het heeft ook meer volume, dan. het hoeft niet uh, langer of. of ...uit te klinken ja. of dat nee, soort dingen. En uh, die openheid in zijn nummers... Uh, ja, ik had bijna... Ik ...aan hard. de knopjes gezeten en het harder gezet... ...maar dan weet ik dat ik daarna... ...een probleem krijg vanwege dat... ...als het ineens abrupt stopt... Ja. Ja. ...dat ik dan één nou, keer... Zeggen, en op een gegeven moment vergeet ik ook dat ik op de radio ben... ...dan moet ik ook wel bijzeggen. Ik, ik luister wel naar jou... ...en uh, het eerste was echt een nummer... zeg maar, ...met kop. En een kop in ja. En het tweede is eigenlijk meer een soort probeerseltje... ...dat ik nog een beetje aan het kijken ben... Maar daar krijg je wel het meeste applaus voor van het publiek. En dat vind ik dan bijzonder hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. <laughs> Snap je? Terwijl so, eigenlijk niks is, of minder. Ja, eigenlijk ja. dat je echt denkt van, nou, hier is nog wel wat aan te doen. Hier is ja, klopt, ja. nog wel wat klusjes en zo. Maar het publiek ging gewoon bijna uit zijn dak. Ik heb ze nog net niet horen joelen, maar het had zo gekund. Ja. Het was dat ik er doorheen kletste, anders had ik dat gejoel ook erbij kunnen laten horen. Ja, nou je kunt er altijd nog gewoon inderdaad uh, eventueel bij maken. Naden... Ja, maar dan is het net. <laughs> Dit was echt publiek, hè? Dit was echt publiek, dat moet je ja, toegeven. Ja, ja, nee, dus, dat is... Nou, wat jij moet toegeven misschien, is dat uh, in de huidige tijd het eigenlijk niet meer precies uitmaakt hoe laat het is. En dat wat waar is en wat niet eigenlijk ook... ...dat het zo langzamerhand een soort overbodige wetenschap is. Ja, dit is toch <laughs> normaal. We, weet, weet jij of het leven echt bestaat? En wat weet je van het leven? Precies. Daar gaat het om. Ja. Ik denk toch altijd... ...dat ga ik eens een keer ontdekken. Maar het is nu waarschijnlijk... ...nog niet de tijd. Ik moet nog meer leren... ...nog meer begrijpen... En nog meer lijden ook. Dat is namelijk ook een onderdeel van het ja, lijden. Als je veel moet lijden, dan moet je op dansles gaan. Je, ja, dat doe je als je veel wil lijden. Ja, maar dus tegenwoordig is dat genderneutraal. Dus eh, ja, vroeger was het zo, als jij als jongen op dansles ging, dan mocht je altijd lijden. Maar, ja, absoluut. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Je kent ook in je eentje doen. Ja, je kunt ook in je boel. eentje van doen. Ja. Nou. Dus als je kijkt naar de managementfilosofie uh, is het zo. Dat wacht even, wacht even mensen. Er worden nu moeilijke woorden gebruikt. Managementfilosofie. <laughs> ga er maar even voor zitten. Pak een pen en papier. En noteer alles wat deze wijze man zegt. Managementfilosofie. Dat het überhaupt aan elkaar geschreven kan worden is een wonder. Dat kan waarschijnlijk ook alleen maar in Nederland. Oké. Okay. En de filosofie, de hedendaagse filosofie is dat je dienend leider bent. Dat betekent eigenlijk dat, um, um, zeg maar net als in een mierkolonie bij wijze van spreken, mm -hmm. uh, leiderschap niet op prijs uh, wordt gesteld eigenlijk. Meer gezien wordt als een soort van noodzakelijk uh, kwaad. En, koningin, uh, by the way. Ja, yeah, koningin. Dat is een matriarchale. Ja, precies. precies Dus die, die stijl van leiderschap die uh, komt steeds meer uh, op. En we hebben dus nog wel een soort reliquie van, van leiders, zeg maar. Maar het begrip leider, dat zal uh, een heel ouderwetse begrip gaan worden. Dat wordt het uh... ouderwetste begrip van de toekomst. Oh, Oké. Okay. <laughs> Dus eigenlijk een vooruitziend leider zorgt dat hij als een schildpad wordt die een mierenkolonie op zijn schild met zich meevoert. De hele wereld, er is toch zo'n nou, fantastisch verhaal. Van dat een is een Atlas. Zo'n schildpad die de hele wereld op zich schild. Oh, die ken ik weer niet. Een schildpad? Yes, uit welke het cultuur te... komt dat? Uh, ja, ik weet niet. Hans komt uit echt zoveel culturen. Dit is een ik niet eens meer welk. Nee, precies. Nou, maar op zich, zo'n grote schildpad, die kan, daar kan je gewoon op gaan zitten, hoor. Dan loopt hij gewoon verder. Dus het... ze kunnen heel veel ja. draag. En ik heb een keer een opname gezien van de man, die had een bezemsteel En die schildpad met zijn snavel. Ze hebben een soort snavel maar achter, Weg, een ja. Weg. Weg, ja beet die steel in één keer knip, ja, ja. alsof het een lucifer. Ja, ja maar sprak. dat moet je vooral in, uh, in Noord-Amerika doen. Daar heb je een speciale uh, schildpad en die, die doet dat. Ja. Zo van knip jij een speciaal bij hem stel wat korter, yogi en dan doet hij het gewoon. Tegel. Ja. Nou, ik moet denken. Wat, ik ken zo, wat ik zo'n mooi beest... zo'n zo'n camodovaraan. Die wel? zijn ook leuk... en ja. die zijn lief en maar traag. Ik stel wat ze voor super giftig. dat die. Familie is van de schildpad, dus is het ook zo? Of niet? Uh, nou, kijk, het probleem is, uh, de komodo vooraan is een reptiel en een uh, schildpad is ook een. Ook een reptiel, toch? Ja. Legt ook eieren, legt ook eieren. ja, ai, ai, ai. als het eieren legt, is het een reptiel. Dus. Dus. Een kip is een reptiel. Een dodo <laughs> was een reptiel. Ja, maar ze denken ook toch dat uh, dinosaurussen uh, en... Mm -hmm. en uh, Dinosauriërs ja. is het toch? Want dat iedereen altijd die Russen erbij haalt, dat snap ik niet. Ik had laatst weer vier Russen in, in mijn computer. Ja, ja. Dinosaurier. En, en op een gegeven moment werden dat er drie... De Russen zaten tussen. En daarna twee? Eigenlijk al heel erg lang, trouwens. Ja, ja, ja, zeker. En, en denk je dat het al erg is? Wie uh, in de finale staat bij de Europese? Nou, ik kom oh, België. De... Ja, die heeft toch gewoon kans. In die en Frankrijk. Nee, maar Ook... Poetin, nee, Poetin die heeft dus altijd het wel geregeld hebben dat de Russen in de finale komen. Nee, in België en Frankrijk. Mocht hij willen, mocht hij willen. Nee. nee. Dus heeft Poetin toch wel geregeld? Nee. Nou, nee. nee. Ik heb het uh, gevolgd ja. Ja. en ik moet zeggen dat uh, inderdaad, Frankrijk erg sterk team. België verrassend ook uh, erg sterk team. Ook nog eens een keer met uh, mooi snel omschakelen en zo. En dan heb je volgens mij ook nog Engeland. Die moet nog tegen Zweden. Dus oh, ja. moet je ook nog maar afwachten. Maar dat was dus de kwartfinale voor België. België staat in de halve finale. Volgens mij is dat een eeuwigheid geleden. 86. Zoals... Ja, weet je dat? Ja, dat weet je toevallig uit mijn hoofd. Er is daar nou net Wat? toevallig sommige dingen, dat weet je nog. Toen heb je ze ook. Van een WK. Ik hou ik tegenwoordig het voetbal echt niet meer bij. Maar sommige dingen, dat vergeet yes, je niet. Oké, okay, dat was het WK van 86. WK 86, super top. En dat was ook nee, een halve finale, ja. finale België. Jij ja. hebt een goed geheugen, ook voor... Ja, maar de, misschien ja, zelfs vooral dat kwam meer vrienden, omdat zo. ik toen een heleboel vriendjes had die heel erg met het voetbal bezig waren. En Jullie, dat was maar werken. één keer eerder in de halve finale zijn geweest. Wou je dat zeggen? Nee, dat weet ik niet. Ik dus. weet alleen maar van 86, want toen leefde ik. Toen dat was de Dat was de laatste. Ja, want keep. al mijn vriendjes die ze. Ja, je had toen ook een paar goede spitsen. Ja. Dus het was ook uh, Jan Mulder ging niet voor niks bij Anderlecht. En, en volgens mij had je ook een, een hele goede keeper toen de tijd. Ik weet het zo allemaal he? niet joh. Ik heb hele het eigenlijk nooit Faf. echt gevoel gevolgd. Faf, denk ik. jean marie Paf. Ja, volgens mij wel. Toen het met mijn moeder slecht ging in het ziekenhuis. En zo. Toen, ja, dat was in de brugklas en dan. ...dan zijn allerlei ouders en zo van vriendjes en zo... ...zijn heel bereid ja, ja, ja, ja, ja. om je op te vangen. Het komt ook weer boven ...en dan als je kom je dan neemt. bij die vriendjes... Ja, die ook ...en die Belkens kijken voetbal. altijd voetbal... ...en hun vader erbij en een krat bier erbij... Ja, ...en je ja. zit in de brugklasse en er is een krat bier erbij... ...en er is niemand die zegt dat dat niet voor jou is... ...en je kan dus ook gewoon aan de krat bier... <laughs> krijgt een glas bij... ...en is toch voor in je leven... ...dat is echt helemaal geweldig... Nee, nee, ...het was gezellig. niet voor de eerste keer in mijn leven... ...maar het was wel zo dat het gewoon... Maakt niet uit, als er ergens sport op de tv was, dan wist Klapte je zeker. Bieren. Dan was er een knap hier. Ja. Gewoon altijd. Ja, en met mijn moeder ging het niet goed. Dus die andere moeder van mijn vriendje, die dacht: van nou, hij kan beter hier zijn. Is jouw moeder jong overleden? Ge... Hm? Jouw moeder jong overleden? Ja, ja, ja. Hoe oud was ze? Nou, een jaar later. Als dit ongeveer. Hoe oud was ze? Ehm. Um... Net 40. Begin 40. In één keer snel of was het, zag je het aankomen? Hij ze heeft altijd gezegd: Ik word niet ouder als 40. Op de 36e werd ze ziek. En, ja, ja. Uh, ze is nooit ouder geworden als 40. Dus ja, zo ging dat. Alleen zo kwam ik dus in dat voetballen terecht en in bier. Ja, het is een, laten uh, we zeggen, een indrukwekkende manier om in bier terecht te komen. Ja, en in voetbal En in voetbal België. Ja, want dat is daarna ook nooit meer blijven hangen, dat voetbal. Dat nee, bier nee, nee. wel. Want dat is een soort vaag of key Weet je wel, over ja. duivels. Nee, dat was... Fuck, over duivels. We zijn toch Europees kampioen. heel <lacht> oh, gek. Feyenoord wereldkampioen geweest, Ajax ook. Dat ging gewoon... Uh... En Dos laatst kampioen. Ja. af. Ja, dat is ook geschiedenis. Ja. Zeker. Zijn je ook gedicht? Ik moet toegeven, de laatste tijd eigenlijk niet. De laatste tijd ben ik met mijn oude ideeën bezig om dat uh, door te ontwikkelen. Ja, ja. En bij sommige stukken gebeurt dat ook. Dat ik ineens een idee krijg van, hé, hey, dat was gewoon iets wat er heel goed bij past. En dat geheel, voor mijn gevoel in ieder geval, beter maakt. Dus je maakt vorderingen? Ja, vind ik wel. Ik maak uh, zeer langzaam een soort ontwikkeling. Oké, okay, maar het publiek zit er nog bij, hè? En die luisteren nu. Dus ja, die willen op een gegeven moment wel draag vorderingen horen. En zo, Weet je wel, dan, ik kan me ook heel goed voorstellen... als je naar iemand zit te luisteren, die iets zit te oefenen... dat je zoiets hebt, na nou, een keer of tien of zo... ja, nou ken ik het wel. Maar ik ben zo iemand, bij sommige stukken dat ik gewoon werkt. werk nou, een stuk hier... heb ik al honderd keer geoefend en dan gaan ze soms nog niet helemaal lekker okay. of zo. We hebben hier uh, een, een, een Engelse dame op de chat die weliswaar goed Nederlands spreekt, maar die, die hoopt dat de Engelsen morgen naar huis gaan. Oh. Die houdt dus niet van ja. voetbal. Nee, ik denk dat, dat die kans is groot dat dat gebeurt, ja. Je moeder het gaat over jouw moeder, Guus. Maar. 63. Nee, dat dat. nee Gypsy Star. Dat is haar moeder. Een gypsy star, de moeder is pas niet zo lang geleden overleden. En dat vond ze al heel moeilijk. Daarom schrok ze ook net van dat mijn moeder nog jonger is overleden. Snap je? Ja, ik denk dat, in, dat dit is 63 volgens mij, zegt zij. Hè? Ja. Dat uh, is natuurlijk ook ten dagen best, jong. Ja, zeker. En toen ook. Toen werden de mensen toch ook. Een Heb jij nog een moeder? Ja, jongen. Nee, hey, kom ik strong, man. Ben Helaas met een. Ja, hij heeft geweest. nog een moeder. Kijk. Ja. Zoent ze ook nog? Ze Seizoen nou. In. Ja, dan ga ik er gelijk langs. Zeker, nou... Ik hou ook wel moeders, gewoon. Ja, ja. Maar je kan er ook knuffelen. Wauw. Dat ja, vind ik goed. nog mooier, man. Ik moest het wel goed vinden, natuurlijk. Ja, nee, ja, maar... Ja, dat is wel bijzonder, want ik had laatst... Dat is wel gek, is dat, hè? Want ik ben ook opa. Dus voor mijn kinderen is zij... Ja, hoe zou ik dat zeggen? Overgroot, oma. Nou, ja. Dat zit ingewikkeld in elkaar, omdat... Uh... Ze vinden sowieso, in het begin vonden ze het heel erg moeilijk om te begrijpen dat ik niet de broer was van mama. Oké. Okay. Weet je wel, bijvoorbeeld. <lacht> ja, dat, was, dat duurde best lang Want op. je ziet er inderdaad veel ouder uit, dat je gewoon... Nee, voor hun werkt dat niet zo. Oké. Okay. Nee. Nee. nee, want in het begin maken zij geen, geen onderscheid, je bent groot of klein. Dus als je groot bent, dan doet je leeftijd er niet toe, dan ben je gewoon groot. Klaar. <lacht> Oké. Okay. Dus hoe oud je bent... Dat vinden dat ze interessant... <lacht> Dus je hebt twee oma's, ze hebben twee oma's. Nou nee, dat is echt een explosie van oma's en opa's. Want dat is, de man die ging dus na, na uh, twee jaar, uh, nee, nou ja, tweeënhalf jaar scheiden. Ja. En uh, haar nieuwe vriend, zijn ouders zijn ook gescheiden. Ja. Maar. Maar die zijn ook weer. Nou voor de kinderen is het heel eenvoudig. Okay. dat, Want ze kijken ook naar mijn vrouw, bijvoorbeeld. Mijn Is dus ook een oma? Ja. Dus dat, is, dat moet wel. Ja, dat Want kan ik ben opa. Ja. die is daarbij, dat is, dan is dat een dus oma, Als zij 16 ja? was geweest, was ook gewoon oma geweest. Wauw. Want? Wat denk je van? mij? Nee, maar het is een mooi fenomeen. Kinderen maken geen onderscheid, maar met als gevolg. Dat, zij vinden de dood normaal, als het eentje jaar is, dan kunnen er wel uh, zeven oma's en opa's zijn. Acht oma's okay. en opa's zijn. Wat leuk man. Ja, nou ja, het is wel druk natuurlijk. <laughs> het is wel gezellig man. Ja, nou kijk, als iedereen met je iets krijgt, je krijgt ook van allemaal een cadeautje. En ze is mm. niet allemaal ontzettend liever geweldig. Maar... Oh. ja maar mag ja. ik jouw zoontje worden? mag denk ik jouw je, dan zoontje je, worden? dan denk ik nee klein zo, klein zo. klein zo, mag ja. ik jou klein ja, want mijn zoon, worden? zoon heeft het oh, ook dat moet ik anders regelen maar hij heeft minder. mijn zoon heeft maar vijf ooms en nou, opa's oh, ja. maar hey. maar zeg maar de kinderen van mijn kinderen die hebben er dus wel acht ja, nou eigenlijk is dat wel... wel. En wat het leuke is... Het als je zijn... wat cadeautjes bekijkt, ja. is het heel goed. Ja, nou en dat ook als het gaat over leeftijd. Dat zijn dus vaak ook mensen die nog niet zo super oud zijn. En nog best leuk meedoen. Dus dat is ook heel fijn. Dat zou ook helpen met, wil ik op hun knieren zitten en torens bouwen of mee of voetbal. Wauw jongen, jij, jij hebt een ongelooflijk uitbundig leven eigenlijk. Ja. Ben je een soort bied aan het maken? Uh, ja, dat heb ik soms. Laat als je dan hoor je bied? ga ik over praten. Je ook iets bij, hè? Nee. Oh, bump so punch, your bump of the bump of the bump of the bump so the bump of the Niemand zo aardig. Volgens mij was dat Annie M.G. Ja precies. Ja, ik heb dat een paar dingen wel. in Nederlands. Een paar, ik heb, heb zo'n ziekige in in Nederlands. En ook, ook vrolijke. En ook minder... Uh, uh, ook een beetje dreigende zeg maar. Dat probeer ik dan gewoon uit. Ik, had, was eigenlijk, ik, lag, ik lag ergens achterover na een feest. Zo'n vroeg kwam de zon op. En uh, ik was ergens, dat was dus de Innovervecht, ja. Achter een garage ergens uh, had een er grote, gewoon op de parkeerplaats een vuur gemaakt en er stond een divan bij uh, gesleept. Voor moet ik voor zijn Een heel waanzinnig feest. Er was, er was dus echt uh, drie, vier, drie of vier keer achter elkaar was het feest totaal veranderd, omdat het publiek ook totaal veranderd was. Dus het feest veranderde, dus drie keer van gedaante, zeg maar. En ging maar door en ging maar door. Tot het ochtends vroeg toen het licht werd, dus zat ik in die, in die bank bij dat, bij dat vuur dat ze hadden gemaakt, op de parkeerplaats, in Overvecht, achter de garage. Mm -hmm. Nou, vertel verder. Voor... Ik wou opstaan. Ik was volkomen bij zin, hè? want ik besefte me heel erg goed waar ik was. Ik wou opstaan, maar ik kon niet opstaan. Mm -hmm. Ik lag achter ik was bij bewustzijn, maar ik had niet meer de macht of de kracht of zo om op te staan... En ik probeerde mezelf uh, aan te praten, dat ik eigenlijk een keertje naar huis ging, want eigenlijk wilde ik gewoon toen ook nog blijven. Er waren een paar die gingen zwemmen. <lacht> terwijl het licht werd, dus geen was op die degelijk mm -hmm. komen. En uh, ik zit daar, ik denk, dat gebeurt het dus na de volheid na het velen, Komt de leegte. Grijp je mis? Mm -hmm. In de nis. van je muur. Ik ga mezelf toespreken. Jij man. Jongen, als je misgrijpt. in de nis van je muur. Ja. dan heb je een ongelooflijk pijnlijke hand, man. Nee, als je mist. Je als weet je zo'n nis. dan staan we Ja, maar die is dieper. En als ik met die energie. van dat ik daar wil rijken. en. Ik kon niet... Nee, je gaat meer langs de muur, je loopt langs de nis en je haalt het beeldje weg. Dat is de bedoeling. Maar het beeldje wat je uit de nis wou stelen, is al weg. Wow. Ja. Yeah. Dat je gaat dan... diep hoor. Nee. Ja, zeker ja. Zal ik nog iets geinigs draaien wat ik ook mag draaien? Nee. Ja, voor mij. We it. not a free world. Just a free market. Red flag on the floor. Oh, Became a record carpet. Gotcha. It's not a free world now. It's just a free market. Red flag on the floor now. Yeah, bro. Yeah, bro. Yeah. Uh, yeah. It, it's a Muslim, it's a yeah. Muslim, it's a Muslim, Muslim, I guess we are lost in the we can't do a beat of a more drums. People once again will show their rage, but this time only on the Facebook page. This is so wrong on so many levels, new time needs to get This is how it's just a market. On the came a red it's not a free world now. it's just a free market. a It's not a free It's a free yeah. market. It it. yeah. a yeah. It's <laughs> <laughs> zien zingen ook kinderlieders met kinderkorten. zijn in Bosnië, zijn ze gewoon mega populair. Als je nou weet dat Bosnië opgekocht wordt, door allerlei saudi en ramers Dubiosa Collective. Dubiosa Collective. Nou, lekker hoor. Happy Machine. Oh, is man of childhood, mm -hmm. man. I'm yeah. uh, that a yeah. This is of childhood. free world. This Damn. Damn punk achter een beetje iets. Maar ze zingen dus ook kinderliedjes. En echt van hun tot oud loopt uit in Bosnië om mm hun -hmm. te horen. Zal ik je uh, dat Bosnis laten horen of wat? Dat wij het niet kunnen verstaan maar... waar? Ja, Ja, ja, ja. Maar deze doen we. It's from mouth for emergency, the to Jobjm Mars <laughs> Last <laughs> week we not go up Last <laughs> week we got one Last <laughs> week? Last <laughs> week... Last to we ja, is dus die gasten hebben ook een man. maar die staan dus ook voor het gaan spelen, dan staan ze achter het op podium. Daar zat ik, want ik heb dit uitgezonden. Ik dus, zo'n ritueel eh, ding, iets te dienen. dat ook. zou je ze in de wat dan was dat met... Blazers. Dus, hè? Ja. <tiedat> het een Dat lijkt mij een uh, trekkerboot. Het nee. Dat is een of andere aangetrapt uh, ding. heb je een soort mini orgel dus. Zo. We zijn dus echt pro cannabis. Zo ik het zijn Ja, oké, okay. dus we zijn niet dus de slechte band die we pro cannabis. zijn. Ja, maar ik denk Deze gasten, zijn dus ook, Je uh, waren de enige band die voor uh, toen die jongens van de Pirate Bay gepakt werden. Het is de enige band die voor het concert durfde te komen. ...bij een uh, geldbankage krijgt. Dus we hebben er gewoon al half uur staan spelen. Ik was geen onderwerp. Die, die zei van, maakt mij dat nou uit. Geen geld, maakt mij niet uit. Maar ik sta hier. Hek zit in een hotel. Is geregeld. Ik ben aankomen wieker, is geregeld. Ik vlieg weer naar huis, ook geregeld. En jullie betalen de rest. Klaar. Want zij gaan echt alleen maar voor het bestaan daar. En als jij de rest er even Dus dan krijgen eten en drinken. Ja, als je geluk hebt, dan ga je op het eind van de avond ah. Ik heb ze echt keihard zien gaan, ook tegen de politie en zo en wat dan ook. En, uh... Het was heel bijzonder, maar ze, ze gingen gewoon door. <tiedert> <tied> ja, dit is wel een Arabisch historie, hè? Dat zijn moslims, dat zijn dubioze oh, ja. oh, collecties. nog een Zo van wat spelen ze nou aan? Het is een soort mengeling van angst en stijgen. Ja, ja. Het is in jouw in jouw taal. Ik, zie taal. ik, zie een, eh, een ja, ik jaar lang in mijn taal. Tien Ik lang in mijn taal. Tien jaar lang in mijn ik Tien jaar lang in mijn taal. Tien jaar anderhalf of zo. Daarvoor Tien ik alleen maar jaar ja, oh. ik was een beetje moe om steeds woordenboeken erbij te halen. Oh als ik iets ja. Om te vertellen. Weet je. Wat? Nee, ik doe het gewoon in Engels. Engels. Ja, wat ik ook simpel. Kijk, als je goed Engels wil zinnen. dan moet je gewoon voor zorgen dat je je zinnen uit uh, Amerikaanse en Engelse films haalt. Dan heb je altijd goede. Goeie. Goeie zinnen. Goeie zinnen. Ja. Weet je zeker dat het klopt hoor. Maar uh, hoe doe je het dan in het Nederlands? Uh -huh. uh, meerdere kanten benaderen sommige ideeën dus vanuit uh... ik weet alleen maar de verkeerde citaten uit de verkeerde films gewoon. ik ken bijvoorbeeld het citaat van zal ik je nemen ik ken het citaat zal ik je pakken en als je niet oppast ja. dan neem ik je en van wat achter dan belangrijk dat is het is, enige is wat ik van de eh, Nederlandse films weet zijn drie verschillende films ja, dat zijn <laughs> waarschijnlijk... Nee, mis, misschien maar één film. Ja. Maar het was een soort jeugdfilm of zo. Ik weet niet, het ging onder een brug en het was met allemaal jeugd. En uiteindelijk zijn ze allemaal beroemd geworden. Oké. Okay. Maar Zal het wel nou, Happy End? Het, het, het, het, het, nee, fijn om te horen. nou, dat Happy End was eigenlijk... Er was ook een heel zielig iemand. Oh, natuurlijk. Ja, ja. Maar, die, maar die, werd later, die werd later die chauffeur van taxi, volgens mij. Um... Maarten... Uh... Zo heet hij, Spanje. Die werd toen genomen op een vreselijke manier. Dat ik echt oh, Dat dacht... was toch Spetters? Heet u de film niet Spetters? Nou ja, zo werd hij genomen ook. Het was ongelooflijk <lacht> dat het echt... Dat het, het kon. Het hebben gewoon... Uh... En, en op de film. Mm -hmm. Dat was allemaal in onze tijd. Toen kon eigenlijk alles nog. Want we moeten wel een beetje bij het thema blijven. Nou, dat kan wel. Ik moet zeggen, dat nu kan er meer. Dat moet je toch ook wel zien. Wat kan er nu meer? Nou, bijvoorbeeld dat je veel makkelijker met elkaar tegelijkertijd kan communiceren over heel de wereld. Dat vind ik wel. Maar ik moet tegenwoordig vaker naar de koffieshop heen en weer, vanwege dat ik maar 5 gram mag hebben. Zo, officieel, volgens de echte wet, mag ik aan 30 gram hebben. En dat, dat was een paar jaar geleden, was dat wel zo. En dan hoef je niet zo vaak naar de coffeeshop. Stel je voor dat ik niet zo dicht bij een coffeeshop woon. Dan had ik de hele tijd met mijn auto heen en weer moeten rijden. Maar het en... is een marktvoordeel wel maakt nodig voor je, Guus. Je hebt nou zo lang op de deur geklopt. Nou krijg je nou toch wel eigenlijk verandering, Het ja. staatswiet en zo, toch? Nee, joh. Is dat, is, is dat geen goede wiet? Nee, het gaat niet om of het goed of niet goed is. Het probleem is omdat het project maar een bepaalde levensduur heeft. Stel je voor, jij moet investeren. Nou, ik weet niet of je weet wat een coffeeshop gemiddelde ja, coffeeshop niet. verkoopt. Maar ja, dat betekent dat je ja, iedere dag toch een paar kilo ergens moet ja. gekweekt hebben. En als het werkelijk succesvol is wat je doet, dan nemen de Chinezen kopie. Je... Het is een soort lopende bandwerk, inderdaad. Voor, voor de, de Chinezen of gebeuren, is dit echt ideaal. Dat de Chinezen onze de wielen regelen. Het is zo'n groot project dat je moet echt ook nog een openbare inschrijving moet Komt er, oh, ja. nou, als je weet ja, hoe groot de bedrijven een... ja, ja. in Canada inmiddels zijn. Ja, want daar is het sinds kort legaal. Uh, hoe groot die bedrijven zijn. Oh, ja. Want dan mogen maar een paar ja, tuurlijk, bedrijven. Heel erg logisch. Nou, en die, die, die, die, die, die gaan inschrijven. Die zeggen wat we willen doen. Ja. En die, die Canadese bedrijven die hebben dus ook al een heel groot complex in Denemarken. Ja, laten ben, bouwen nee, denk... in Denemarken en in Portugal. Ja. Twee landen. Waar de wetgeving het toestaat om dat soort bedrijven te hebben, mits het desnoods voor de export is. Oké, okay, oké. Okay, cool. ja. En dit is zo slim, maar, maar wij worden ja, absoluut overgeleverd aan weer de grote bedrijven. De nieuwe maalbureaus komen eraan, zal ik maar zeggen. Oh, oh, oh, wat weet je toch aantrekkelijk te maken. <laughs> dat is zo jammer. Ja. Eigenlijk. Eigenlijk wel. Maar, maar, maar stel je voor, je wil een jointje draaien en volgens mij is, is dit, dit wel eentje waar, waar jij dat van zou kunnen doen. Ja? Ja, dat, ja, dat lijkt, het lijkt me heel lekker. Als jij daar een jointje van draait, wauw. Dan hoef ik er even niet aan te denken. Kan ik even puur op Hans letten, want hij doet vast wel weer iets heel raars. In. Ja, ik ga mijn best doen. <lacht> Op elkaar doen dezelfde dingen, verstoppertjes spelen of taftjes springen. Lopen naar school met een fiets trek je zal de eerste niet wezen, de laatste niet zijn. Je zal de eerste niet wezen. Alles hoort bij dat wat je verdient. De hoop op verlossing zet ze vast in je brein. Je zal de eerste niet zijn en de laatste niet zijn. Mensen lijken op elkaar doen dezelfde dingen. Laat ze niet zijn, je zal het eerst Uit de lucht, dan overstromt het land. Soms valt de regen niet en dan zucht het land, het hete de zand. De cyclus van het water verdampt uit de zee, over land door de lucht. De wind voert mee Naar de bergen waar de wolken breken Dan valt de sneeuw De hagel en de regen Beken en rivieren Nemen het water mee Zij brengen het terug Naar de zee Laat de regen de aard besproeien Het is een tegen Laat de planten groeien Soms valt de regen Met pakken uit De hagel en de regen, beken en rivieren, nemen het water mee, zij brengen het terug naar de zee. is iedere keer dat de regen valt een zegen, de regen is een zegen, de regen is een zegen. We kunnen het wel gebruiken. Zeker. Vandaar dat ik er ook aan moest denken eigenlijk. Want zeker, ze zijn weer aan het sproeien met die dik dingen. Weet je. Met, hoor je het? Tik, tik, tik, tik. Ja, het is eigenlijk gewoon belachelijk, maar ik vind het dus heerlijk weer. Boven vandaag vond ik het een beetje plakkerig. De dagen ervoor was het heerlijk. Met zo'n blauwe lucht. Noordoostenwindje, heerlijk. Lekker droog. Ja, zwaaien, dat is ook mooi. Ja. Zullen we een beetje funk doen nog even? Of, uh... Ja, doe maar. Een beetje funk. Ik weet niet of het gaat lukken, hè? Schijnbaar niet. Op de ene of andere manier heb ik iets uitgezet wat ik niet had moeten doen of zo, weet je wel. Dat heb ik altijd. Waarom heb ik dat nou altijd? Oh ja, oh, dat heb ik. echt niet de enige. Ah oh ja. Hij ja, zingt een beetje als Ryan's Family van Rhapsody Music. het is echt zo'n collectief. Ze wonen ook als collectief. Ze wonen allemaal dames erbij. Het is echt een collectief. Ik ben een beetje zo'n we doen heel lang. Dat is echt een heel lang bestaan. We doen zo heel We It's a manicuska! Mammoth scrum! Yeah, I love Take it. Head him That is from a radio called is the right. one, he'd so, he'd it, yeah. here. For the one. He's got a boy so rebel. I'm so rebel. I'm so rebel. Check it out, mom, Billy Bum, ragamonies with the half brains on Critical sound. Check it out, mom, Billy Bum, ragamonies with the half brains on Critical sound, break with that mum, silly mum, Billy Bum, you the half brains on Critical sound, Break with that mum, silly mom, Billy Bum, you the half brains on Critical sound. Check it out now, but so bloody right about <laughs> Brian Ferry, so you start back so alone, you wait to see it. Funk Soul Rebels. so on, golly. so Jungsky, so Maar hij had je wel veroverd, toch? Ik heb ah. het een paar keer bij jou nu kunnen horen. Mijn ook. En ik vind eigenlijk alle nummers wel iets hebben van. Uh, Oké. Okay. Ja, je of mag er alles mee is... doen ook. Je mag er ik dus. Boeken die band, zeg ik. Boeken. Ja, die, die okay. band moet je boeken. Ja. Die is gewoon leuk. Ja. En op en het moment dat je een beetje een ruim huis hebt en een paar slaapkamers en dat soort dingen, dan ja. Dan wordt het steeds goed goedkoper. Het wordt he? eigenlijk steeds goedkoper. En het? Ja, het, het? zijn er wel een berg. Ja, een berg. Mm -hmm. Want ze hebben ook eh, vrouwen en zo. Ja, maar het één huis is niet genoeg. Is eigenlijk, is en... <laughs> nee, maar eigenlijk. Het maakt ze ook niet uit op een camping. En het is gewoon vijf graden buiten. Dan op een camping in een tentje. Ja, ja. Helemaal gelukkig. Ja, er staat de een en andere aan de camping. In paradijs, leger ontruimd door de politie. Ze zijn flexibel. En dat ja. is een goede eigenschap. Zeker. Ja. En dat hoor je ook in de muziek terug, weet je. Wat is uh, niet in één. Nee, maar die spelen over de hele wereld. Die worden Katte echt overal uitgenodigd. Van. Die zijn gewoon gezellig. Het maakt ze gewoon niet uit. En uh, ja, dan komen we daar. dan uh, komen we dan. Wij willen ook zo zijn. En eigenlijk. als ze, ze thuiskomen, dan hebben ze gewoon hun collectief met hun grond. Waar gewoon ook nog mensen zijn die ook al die dingen bijgehouden hebben. Zodat als je thuis komt, is er gewoon ook eten en een bed. En het, het is er allemaal gewoon. Ja, is uh, mooie sprookjes je? vertel jij daar. Nee, ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, nee, nee, nee. Dit zijn echt mensen. Maar Je kan het, het allemaal na zoeken. Die mensen die maken over de gekste dingen. Ook ja. filmen. Die laten het gewoon ook zien. Die gewoon, Nou, dit ja. is het gewoon. Je moet ook goed formulieren kunnen invullen. Ja, maar ik ken ook twee mensen uit Italië. En die wonen eind. ook in een soort van collectiefje. En die, die hebben daar een soort museumpje. Waar niemand komt. Hè. Dat is ook helemaal niet belangrijk. Maar er komen wel mensen om daar even te relaxen of even mee te helpen. Of mensen die daar echt wonen om de boel bij te houden. En die mensen die maken gewoon muziek, maar ook kunst. De heer des huizes die maakt echt kunst. Dat wordt over de hele wereld geëxposeerd op allerlei gigantische toestanden. En dat is allemaal heel belangrijk. En Alleen al dat hij daar exposeert, dat maakt dat hij gewoon gratis vliegreisjes heeft. En dan kan hij ook daar zijn, want de potentiële klant en dit en dat. En ondertussen, als hij thuis ja, komt. Die kan je niet aanzetten. Wat? Zit aanzetten. Die kunnen we aanzetten, maar als hij thuis komt, dan weet hij gewoon: alles is gewoon nu, ik heb een bed. Er zijn ja. mensen hier op me wachten? Ja, ik, als je lang ik ben enorm jaloers op een jongen die, die we nog niet kennen. dus Dat is echt best wel moeilijk, vind ik. Dus ja? ik word jaloers. Nou, die hebben man. hier ook gespeeld. Ja. ja serieus. We, dat is juist leuk, hè. Ik vertel eigenlijk alleen maar verhalen die dan, als je terugluistert, dan kun je terug horen dat zie je ook waar Ja, dat is mooi. Ja, ook jouw archief zit denk wel in ooit, ik al dikker nooit, Ik Dat kun je allemaal terugzoeken op ja. radio. Dus is echt heel veel. Ja. En soms is het, gaat het helemaal nergens over... en dan hoor je eindeloos alleen maar ruis of zo. Maar nou, als bij elkaar genomen ben je geschiedenis aan het schrijven. Nou ja, in ieder geval van ja. Geschiedenis aan het maken. Ik ben eigenlijk wel meteen, echt op dit moment geschiedenis aan het maken. Nou oké, okay, uh, heb je en nog die je iets die storten? je eigen Om geschiedenis... Nou, kijk, mijn eigen geschiedenis is, die valt nogal samen met de geschiedenis van de rest. <laughs> Oké, okay, mijn ervaring. Nou, dat... Vertel ja. eens wat de rest nog niet weet dan. Wat de rest nog niet weet. Uiteindelijk weten we allemaal hetzelfde. Ja, jammer hè. En dan weten we nog niet eens zeker of het zeker is. Vanwege al dat netnieuws. Nou, dat is, we leven nu in een tijd dat het dus, uh, we dus... We weten niet meer wat waar is. En wat niet waar is, we weten niet meer wat de realiteit is. We weten niet meer hoe laat het is. Ik heb afgesproken met mezelf dat ik wel weet wat waar is. Wat waar is, dat ligt in een winkel en dat kan je kopen. Dat is waar. Ja. Maar als je op moleculair niveau of atomair niveau kijkt, dan kom je eigenlijk tot steeds, eigenlijk krijg je steeds meer vragen. Ja. Dus zo kom je er niet. Nee. Het is denk ik ook... Uiteindelijk iets waar... Geen woorden voor zijn. Daarom. Mensen, dit is een historische uitzending. We zijn er allemaal even stil van. We denken er allemaal even rustig over na. We weten niet waar het naartoe kan gaan. We weten ook niet of dat nodig is. Maar de eerste toon...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 Teken, schrijf of zing van je af. Het is al zo vaak gedaan. Als het derde paan komt, lees dan niet bang. Niet bang om af te gaan. Want in de eerste plaats is kunst, een uiting van gevoel. Draai je het om, dan verandert het toe, En dat gebeurt best vaak. Tijd waarin je staat en stuur je gebeden. Naar iedereen die vertwaald is, vertwaald in de tijd die door verleden achterhaald is. Vanuit Kunst om te sterven, kunst om te leven, kunst om te geven, kunst om te nemen, kunst om te protesteren, te dramatiseren, met de wil om te leren, te creëren, kunst om af te stoten en te begeren, het uiten van je ontevreden. Vol inspiratie en verscheidenheid kunst om de liefde, kunst om de haat uit het jij en van de straal. Het zwarte mond die om mij heen was zwaar van de tranen die ik nooit huilde. Mijn hart was zo moe. Van emoties die ik nooit uitduw, dus ik maak een gedicht over liefde en haat. Toekomst en verleden over de twee strijdkwam. ik wil nog een beetje door, je. Je Nee, ja, maar ja. kan jij niet ook. Als... Op, uh, dat je even kan ook wat denkt, van nou, ik, ik Als... heb nu ook wel wat ik een beetje, muzikaal ingelijst te, te melden of zo. Dat je gewoon zegt, van nou, het maakt me niet uit uh, welke kant het ook op gaat. Vanavond is de avond. De, nu kan het. Nu kan het. Letterlijk. <lacht> Mensen. Een wonder, het gaat gebeuren Het is een bekende mensen. Heel bekend nummer met de Captain Speed. City becomes second thing all the travel I take All the rules that I break It's a wild celebration crazy love tranquility In turn is this what you want I just let my best friend kill for silver Hop a train is this what you want? I just let my best friend kill for silver. I train Letting my loop run. I feel so cold. Letting my loop run. Is this what you wanted? I used to let my best friend kill for silver. Historisch. Dit gaat terug. ik meen daar ooit een keer een tekst bij gehoord Ja, dat zou kunnen. Dat zou wel eens kunnen, hè? Ja, dat ontbrak eigenlijk. Nou ja, het voelde wel lekker. Een soort ontspanning. Een soort rust. Iets waar mensen tegenwoordig gewoon behoefte aan hebben. Maar zo hebben ze iets bedacht dat heet vakantie. En daar kun je eigenlijk alleen maar van genieten. Als je altijd alleen maar werkt. En als je altijd alleen maar werkt. En daar weet ik alles van. Want ik werk zeven dagen in de week. En dat is best te doen. En mijn werk. Als je het werk wil noemen. Want het is geen betaald werk. En op de ene of andere manier is er op deze wereld... ...ongelooflijke verwarring tussen het woord werk... ...betaald werk... ...en zinnig werk. Want het meest betaalde werk... ...hoe, hoe zinnig is dat eigenlijk? Wat, wat schieten we daarmee op? Dat er nog meer mensen... ...controleren... ...wat andere mensen dan weer doen... ...en of dat dan wel goed gaat... ...en of dat wel kan. Je moet eigenlijk... ...heel anders met mensen omgaan. Want mensen zijn dom. En zeker die mensen... ...die al die mensen controleren willen. Want waarom zou je mensen willen controleren? Het is toch helemaal niks om te checken. Er is niks om te volgen. Want de meeste mensen zijn gewoon lief. En heel aardig. En ik heb de afgelopen week een heleboel mensen over het land gehad. Echt, echt meer dan 150 mensen in het totaal. En... Het waren allemaal lieve mensen en allemaal andere mensen. En de een wilde dit weten en de andere wilde dat weten. En eigenlijk zijn we mensen en we willen eigenlijk altijd alleen maar alles weten. We willen niet alleen maar werken, gewoon werken voor geld. We willen zinnige dingen doen. En zinnige dingen. Nou ja, in deze wereld is een probleem hè. Zinnige dingen kosten gewoon altijd geld. Z zelfs als het er niet is, dan drukken we het wel bij. Dit is echt te gek voor woorden mensen, maar er zijn mensen die vinden het gewoon leuk om auto's te maken. Nou, er staan auto's genoeg op deze hele wereld. Waarom krijgen we niet allemaal een auto? En die mensen die dan die auto's leuk vinden om te maken, die, die, die krijgen dan gewoon sla en bloemkool en een stukje biefstuk. En, en als het feest is ook een kerstboom. Dat kan gewoon. We vinden het eigenlijk allemaal leuk om dingen te doen. Maar, maar dan moet het wel zinnig zijn. Zinnig. En dat is niet met woorden te vatten. Als iets zinnig is. Ik ben gehoord, maar niet begrepen. Ik zei van A, ik zei van B, van C is het nooit gekomen. Hallucineren, niet begeren, de tijd zal het leren. Buiten keren. Mag je weten te Dronken trippen. Chinees. Noem ik je trouwen? Oh nee, toch niet? Alleen maar wip. Ik moet huilen. In de trein terug. Ik sta op de grond. Ik vraag me af, hoe kan make-up zo goed blijven zitten? Met al die tranen dat echte verdriet. Zo mooi. Beleefd. Doet je beseffen dat je leeft. Beseffen dat je leeft. Beseffen dat je leeft. Beseffen dat je leeft beseffen dat je leeft. Besef dat je leeft. Besef dat, dat je leeft. dat je leeft. Dat je leeft Zo, so, rooster. Ja, uh -huh. Poep. Nou, nou. Het is bijna tijd, hè. Als het, het ja, goed is. Het is eigenlijk, al nooit tijd. Dit is hebben een... we nog Voor de broadcast. Ja, nou ja, ik heb brood mm -hmm. genoeg. De de broodkaas? Broodkaas. <laughs> of een beetje in het uh, ronde funken. Ik vind het, het best moeilijk hoor, dat u het is in het begin. Ja? Ja, ach, ja maar... Een een lekker maar. Waarom dan? Spelen. Ik ga je een beetje met, met de, met de aan gaan. Kijk, Holly kwam ook uit Rotterdam. Ja, ik koos uiteindelijk toch voor de gitaar. Ik zat er te denken. Een beetje bas spelen. Maar in ieder geval, Holly die kwam ook uit Rotterdam. Ja. Maar dan uit een Rotterdamse prostitutingers. Prostitutingers? En die, die was dus afgestaan aan de familie Hol. Okay. Okay. Dus eigenlijk uh, was Holly Hazebos. Die woonde en die is opgevoed door de familie Rol. Dus moet je je voorstellen dat je Hazelbos hol heet. Nou ah, ja, wel, op de een of andere manier past het wel bij elkaar. Ja. Ja, hij was wel. Kijk, hij leefde ook naar zijn naam. De Sarasani was ook een soort erfenis van een circus, toch? Ja. Daar werden tenten opgeslagen voor Van een Duits circus, bij de... Is het is de meest strekke bas ever, hè, dit, hè? Nou. Met veel actie. Wat uh, wil zeggen dat je... Zwaar. Ja, precies. Flink moet drukken... Som, hè, dat is met uh, dan speel ik een uh, A en een uh, F, maar het hele stuk zelf staat in C. Dus die, C die C speel ik in de hele toonlog maar één keer, maar verder. Alleen eigenlijk vooral die, uh, en die F. Stel dat die F speelt hierbij. Ja, ik denk dat zoiets als dit eigenlijk uh, uh, best veel vrijheid geeft. Dat je als het ware kan kiezen welke basnoot. Je kan volgens mij meerdere basnoten kiezen die. Klopt, die ja. Je kan jij als het ware hetzelfde ding Constant spelen, die akkoorden. Ja, en dat ja. je dan op die pas gewoon, ik heb wel eens van die schema's uh, voor mijn kiezen gehad. Toen vond ik het saai om de hele tijd één minuut DC te spelen. En dan gewoon iets proberen te verzinnen ja. dat het schema toch iets maar Bas En het moet wel dienend zijn. Hè? Zeker, het is maar, maar heel zelden dat, zelf dat een, bas een bassist een solo krijgt. Nou, dat komt toch niet heel nee, veel voor. Nee, het was geen solo. Ik bleef uh, functioneel ondersteunend spelen. Maar ik speelde eigenlijk vanuit een ander akkoord. Een andere basisnoot. Dan dat nummer voorschreef. En op die manier kun je ook. Creëren. Ondanks dat... die akkoorden eigenlijk... gewoon de hele tijd hetzelfde door blijven gaan. Met, dan kun je toch wel... een toffe couplet... een toffe refijn... Ja, een over, over zelf. twee akkoorden of zo. Maar dan... wil je toch als... Uh, muzikant, als bassist zeker... dan probeer je iets... Uh, te creëren. Gewoon. En als de anderen dat ook tof vinden... is het heel Ik speel zelf eigenlijk alleen nog uh, één keer per maand op een jam sessie bas, ja, ja. voor de dance ja. muziek. Uh, meestal dan in het accu, en dat is een beetje uh, vaak vanuit één, twee, of soms zelfs drie akkoorden, een soort uh, loop. Ja. Niet te moeilijk. En dan sta je soms te kijken wat er over één akkoord bijvoorbeeld al ge -free wheeled kan worden. Ja. Toch, dat je toch zoiets, hebt, hey, het Verklinkt wel. Niet, Niet altijd. Ja, als laatst, als ik was laatst bij jazz people in de kelder, uh, op de taalgaard. Dan mm. ging ik dan kijken of ik mee kon zingen en zo. Ja, we we doen. Ja, Daar heb de... ik wel uh, positieve reacties ja. op gekregen. Geprobeerd. Ja, positieve reacties op gekregen. <laughs> dus. Maar het, het is veel gestructureerder, hè? Dus dat ja, Zeker. het is wel moeilijk. Ja, best wel. Als het gewoon vrij is, zeg maar, dan. Uh, dan De durf ik wel wat, maar als het echt structureerd traditioneel is, weet je wel, en zo. Goud nou, gaan. kijk, als je met gedichten bezig bent, dan zou je eigenlijk alleen maar het aantal maten moeten tellen wat je hebt om dat ding te kunnen ja. doen. Een beetje.